Jobboot met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank overlegt morgen... over de nu ontstane situatie rond Griekenland. De ECB houdt met noodsteun Griekse banken overeind. Het overleg van de Eurogroep over de redding van Griekenland... is vanmiddag mislukt. De 18 ministers van Financiën hebben het vertrouwen... in hun Griekse collega Varoufakis opgezegd. Dit betekent dat Griekenland geen nieuwe lening krijgt... en dat de deadline van het steunprogramma dinsdagavond verloopt... zonder dat Griekenland geld kan terugbetalen. Volgens Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem leggen alle... 18 andere Eurolanden de schuld voor de breuk bij de Grieken. Volgens hem werd er zelfs vannacht nog onderhandeld toen ineens bleek dat de Griekse regering de voorwaarden voor het steunpakket gaat voorleggen aan de bevolking. De Griekse minister Varoufakis zei dat zijn regering geen andere keus had omdat het om een ingrijpend pakket maatregelen gaat. Rond deze tijd geeft Dijsselbloem in Brussel een persconferentie over wat de gevolgen zijn van het mislukken van de onderhandelingen met Griekenland. In Taiwan zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt door een brand in een amusementspark. Ruim 80 bezoekers liepen ernstige brandwonden op, melden de autoriteiten. Zo'n 180 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond op het podium in het Zwemparadijs. Daar hadden zich ruim duizend mensen verzameld voor een festival van dans en muziek. Tijdens het spektakel werd gekleurd poeder de lucht ingespoten dat vermoedelijk is ontploft.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 Je t'es prête à ton image A l'encre noir sous mes paupières Afin de te groter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 faudra devoir même dans un sommeil éternel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 Ik vind het zo leuk, een van die nummers die in het Frans worden gezongen. Dus Kroma, heb er ook zo'n handje van. Ik vind het prachtige nummers, maar ik zou me god niet weten waar het over gaat. Ik versta er geen woord van. Metra James is dit 24. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Prachtige platen van de Fransoze Metra Jims. Maar nogmaals, ik versta er helemaal niks van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 She gives me a Weken lang in de lijst 26 weken, jij ja, hoort het goed Langs de noteerde plaat Omi met cheerleader deze week op 23 uh, Hier op uh, ZFM Zandvoort Straks krijg je weer uh, van Zandrick Een kleine resume Van 30 uh, tot en met 20 Maar 20 ga ik al van zij verklappen Dat is namelijk deze Lois uh, Louis, Louis, Noté met Rhythm Inside. Belgische inzending van het Eurovision Songfestival is het geweest. Nu op 20. Listen to the sound of thunder. Rolling in the souls around. Bobby neath the skin, it rumbles. Step to the step of the drone that rolls inside. I Be you Here to discover the heart that beats within each other. We're gonna rap up, up, rap up, up. Rap, rap. We're gonna rap up, up tonight, and if we Rhythm back. steeds in Rhythm Inside. Ja, je herkent het dunkje weer... en ik had het net ook al uh, weer verklapt. Kleine resume van onze Sander Douwerdijk. Ik wou weer bijna zonder lijstje zeggen, joh. Dat is bijna een, een, een standaard iets geworden, geloof ik, hè? Ja. Maar goed, Sander, ga je gang. Op nummer 29 op drie weken in de lijst... hebben we Lost Frequencies... featuring Janice TV met Reality. Op nummer 28 hebben we Megan Trainor... met Dear Future Husband. En op nummer 27... Vorige week komt je op 27, Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Op nummer 26, vorige week komt je op 26 en nou ook de hoogste notering is 26. Heiden James met Something About You. En is dit toevallig aflevering 26 voor 26 juni of... Uh... Ja, dat ah, is ja, kijken. Okay. Op nummer 25, al twee weken in de lijst met Avicii met Waiting For Love. En op drie weken in de lijst op nummer 24 met 3 James met A Second To Man.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 De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 19 vinden we dan Martin Garrix samen met Asher. Op 18 Martin GTA. 17 voor Lost Frequencies met uh, Are You With Me. 16 dan Ellie Golding En dit is 15. Een plaatje die al 11 weken lang in de lijst staat. For in the Machine met a Ship to wreck Vorige week nog op 13 twee plaatsen gezakt helaas. Maar deze week dus op 15. For in the Machine... And don't touch the sleeping pills.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 Pama hebben het eh, prima naar hun zin in uh, Londen. En omdat 24-jarige Ora toch nooit uh, thuis is, ik dacht dat ze uit Australië kwam, maar, maar uit Engeland dus, uh, heeft ze besloten het huis waarin uh, onder meer uh, zes slaapkamers zitten, maar weg te geven aan haar ouders. Ze vertelt over het geschenk bij uh, Free Radio. Uh, ik begin weer bij nul. Maar mijn ouders hebben in ieder geval een plek. Ik denk dat ik daarom uh, mijn huis maar aan mijn ouders heb gegeven. Ze hebben het uh, meer nodig dan ik. En ik ben nooit echt op uh, één plek. Al dus uh, Rita Ora.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 En op op 12 hebben we Whisky Live featuring Charlie Potts... met When You See Gag Again. En op nummer 11 Jess Lynn, met Hold My Hand. En op nummer 10 hebben we David Huerta, featuring Emily Someday... met What I Did For Love. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik moest even laten vertellen. Ik denk, anders uh, mis je gewoon echt die paar platen... die uh, gewoon nou echt hartstikke goed zijn, die ertussen staan. Dit is nummer 9, Skrillex. Just admit it See I gave you faith Turned your doubt into open Can't deny it Now I'm all alone And my joy's them open Tell me Where are you now That I need ya Where are you now Where are you now Where are you now That I need ya Couldn't find you anywhere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 You know that nature need you Where are you now that nature?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 Ik denk dat het gewoon doorgestoken kaart is. Kan niet anders. op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, wij gaan gewoon verder met de Euro breakdown. De enige lijst die wel klopt op nummer 8. Zara Larson. Uncover. Wilder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 Go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. Turn this world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 Nou, weet je dat niet? Oh ja, James V, dat was het. Hé, hey, uh, top 3 gaat eraan komen. Zo zag hij er vorige week uit de oh. schuit. Nummer 3. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel als je Nou, je hebt hem al door. Een nieuwe nummer 3 dus deze week. Wat manster, zermeleuze eruit. En Clint Gander is weer terug met Riva Restart the Game. Op drie deze week in de Euro Breakdown hier op CFM uh, Zandvoort. Nog eventjes, en we gaan naar de nummer 1 toe. The, taste, the pain. is someone even back at this wasted Yeah, too, anybody used to be, you to to blame, you shoot the tree, it, so fall, as if you watch the ball as you proceed, you start the game. Taste it taste the pain, I was someone, what we say don't even look back, Got right. yeah, this wasted moment's time. Yeah, to anybody used to be, you to to blame, you shoot the tree, it, so fall, as if you watch the ball as you proceed, you start the game. Sorry, man. Forget about the past, you're not out of mind Now these world you'll find, answers to your pain. Dude, what can make it, it in? It's a mm -hmm. pain, I'll be seeing someone What can say, so leave look back At this wasted moment's heart If you're too, ain't but it used to be She's so not the name, you should be treated Watch as well as you can see It's time op uh, nummer 3, net zoals uh, twee en drie weken geleden... anders staan met Broken Back, met de Reba, restart the game. Like Tien weken lang uh, staan ze alweer uh, in de lijst en ik vind het knap. Hé, hey, uh, achtste week voor deze Lunch Money Lewis... en dan volgt mij alweer de vierde week op rij... dat ze hier op nummer 2 staan. Prachtige nummer, wat uh, iedereen aanspreekt. En dan heb ik het over uh, Bill. Lunch Money Lewis op twee...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 Level. Just like the spaceship, baby. new spot yeah. yeah don't worry don't worry huh. nice. Met con met don't worry en met con doet het niet alleen uh, samen met uh, Ray Dalton. Vorige week, die week daarvoor en die week daarvoor uh, ook al weer op nummer 1. En uh, ja, als het aan mij ligt, uh, wordt het gewoon Remembering. de zo.